Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Rabobank kampt met een storing in het betaalsysteem. Sinds drie uur vanmiddag kunnen sommige klanten niet betalen. Pintransacties in de winkel lukken niet... en ook online betalingen via Ideal zijn niet altijd mogelijk. Hoewel het probleem nog niet volledig is opgelost... is de situatie volgens een woordvoerder van de bank al wel wat verbeterd. Er is inmiddels ruim 150.000 euro opgehaald voor de groep jonge asielzoekers uit het Friese Sint-Anna-parochie om de hefteling te bezoeken. Toch ziet het COA ondanks de inzamelingsacties nog steeds af van het pretparkbezoek. Afgelopen week uit de asielminister Faber kritiek op het dagje uit op kosten van de belastingbetaler. De activiteit werd vervolgens geschrapt. Het ingezamelde geld gaat wel naar het COA, maar dat zal het geld delen met stichtingen die activiteiten voor jonge asielzoekers organiseren. Op verschillende plekken in Nederland wordt vanavond al stilgestaan bij de dodenherdenking. Vanwege de zondagsrust hebben meerdere gemeenten besloten de herdenking een dag naar voren te halen. Onder meer in Staphorst en Urk werden de slachtoffers daarom vanavond al herdacht. Niet iedereen is het eens met die aanpassing. Een groep inwoners van Urk houdt morgenavond daarom een eigen dodenherdenking. KLM annuleert opnieuw vluchten die zouden worden uitgevoerd met een Boeing 787... Het gaat om twee vluchten die morgen zouden plaatsvinden... naar Shanghai en Los Angeles. De 787-toestellen kunnen niet worden ingezet... nadat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderhoud. Het gaat om een onderdeel dat wordt gebruikt voor het tanken van brandstof. Vandaag werden ook al drie vluchten geannuleerd. In het weer vanavond is het nog een tijd helder... maar later neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het dan af naar een graad of zes. Morgen wisselend bewolkt met ook af en toe een bui. Een stuk kouder ook dan vandaag...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 To was see, to see what's happening frequently, but I would never shy from a fight. Heartbeat with a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 I need Hey I've cried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 And ya yeah. Yeah What well, I was